Zeven uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. De Italiaanse oud-premier Berlusconi is uit de Senaat gezet... vanwege zijn veroordeling voor belastingfraude. Eerder had een Senaatscommissie al bepaald... dat de 77-jarige Berlusconi zijn zetel moet opgeven. De volledige Senaat moest dat besluit nog wel bekrachtigen. Berlusconi werd in augustus veroordeeld tot vier jaar cel... wegens grootschalige belastingfraude bij zijn televisiebedrijf Mediaset. Op grond van een wet die vorig jaar werd aangenomen werd Berlusconi daarna onverkiesbaar verklaard. In de Braziliaanse stad São Paulo zijn bij de bouw van een WK-stadion drie mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media stortte een hijskraan in, waardoor dat gebeurde is nog niet bekend. Er zou ook schade zijn aan het stadion dat volgende maand klaar moest zijn. Volgend jaar zomer wordt in Brazilië het WK voetbal gehouden. De val van een man gisteravond in de Amsterdam Arena lijkt een onfortuinlijk ongeluk. Dat zegt stadiondirecteur Markerink. Op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen gaat de directeur ervan uit dat de man een vrij onbewuste val heeft gemaakt en niet geduwd is. De toeschouwer viel gisteren van de eerste ring naar beneden in de eerste helft van de wedstrijd Ajax-Barcelona. Hij liep ernstig hoofdletsel op. Voor zover bekend is de toestand van de man onveranderd.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 Het weer vanavond en vannacht wordt het druilerig. In de loop van morgen wordt het droog. En dan breekt misschien even de zon door. Vrijdag gaat het opnieuw regenen. Dit was het NOS Journaal. Aan de verkeersinformatie Er staan nog files op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... voor Apkoude, 5 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar... voor Knoppet Raasdorp, vier kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A9 Amstelveen richting Diemen... voor Knoppet 3 km kilometer na een aanrijding. Er is één rijstrook dicht... A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft-Zuid. 3 kilometer na een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Daardoor ook een file op de A20. Goudenhoek van Holland, verknoopend Kleinpolderplein 5. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Voor Afrit Arkel 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl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 Dit is Radio 1, de NTR. Kinstel. Dames en heren, goedenavond. Onze gast werd in Willemstad op Curaçao geboren... en is een van de beste beeldend kunstenaars van het land... die graag een georganiseerde chaos schept... en de wereld en de kunst kritisch en provocerend tegemoetreed. Soms een tikje cynisch... Maar altijd met humor. Hier is David Baden. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 27 november. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er van maandag tot en met donderdag op Radio 1. David Baden, welkom. Leuk Hallo, je, ja, leuk dat je er bent. Uh, we gaan straks praten over de tentoonstelling die te zien is in uh, Galerie Kers in Amsterdam. Onder andere, maar ook in de fundatie in, um, in Zwolle. Uh, ook een hele grote koninkrijkstropische uh, kunstenaarsoverzichtstentoonstelling. Uh, maar eerst eventjes uh, de waan van de dag. We toch even, ja, we kunnen het over voetbal hebben... Hebt ja dat, dat, Daar hadden we het net over. Hè? Ja. Dat, uh, dat dat, dat, dat, dat een beetje wat? het nieuws van de dag was... dat Ajax uh, gisteren van uh, Barcelona heeft gewonnen. En dat wordt dan een historische overwinning genoemd. Ja, maar is ik, het? ik vind dit gepast. Hè? Om ja. het over uh, het uh, Cariben-paspoort te hebben. Wat uh, voorgesteld is door... Uh, een meneer Bosman. VVD-Kamerlid. VVD. Oh, ik dacht dat die van de PVV was. Want ik vind het ook wel een PVV... Ja, Bosma is het. Oh. Uh, minister Plasterk die ziet niets in het VVD-plan... voor een aangepast paspoort. Uh, en uh, hij vindt dat de gemeenten makkelijker moeten zien... of ze extra vestigingseisen moeten stellen... Aan nieuwe inwoners. Hun paspoort zou Nederlands moeten blijven. Maar aan de buitenkant zou te zien moeten zijn dat de eigenaar uit een van, een van de drie eilanden komt. Jij komt van een van de drie eilanden. Ja. Jij komt van Curaçao. Dus dan ja. zouden er op jouw paspoort een. Uh, wat zou wat er dan eigenlijk voor symbool op moeten? Als we dat dan wel door zouden voeren. Een hele mooie sticker of zo. Oh, een hele leuke sticker. <laughs> In een kleurige sticker. <laughs> Vooral dat het heel kleurig is. Maar, we, maar niet met een kruis is, er doorheen. Ja, ja, het is erg hè. Ja, het is, uh, het is, het, is, uh, het is onzin. Het is gewoon grote bullshit. Om, uh, om dat uh, te proberen in te voeren zelfs. Het is, het is weer een soort discussie... Uh, uh, hoe zeg je dat? Kolen op het vuur gooien van, van spanningsveld... Wat ja, wat, wat juist weer door, door uh, Willem-Alexander daar is geweest met Maxima. Wat, wat weer, uh, Gekalmeerd juist, uh, was. Ja. En, en, die hebben heel veel goed wel En we hebben, we, hebben heel veel, uh, we hebben natuurlijk ook heel veel spanning... wel door, uh, door de politiek ook op uh, Curaçao. En door, uh, um, door politici die, uh, die populistisch à la Wilders ook soms uh, een kant kiezen... en een, uh, ja, en een beleid voorstellen dat ja, dat ook... Uh, spanning oproept en, en scheiding en segregatie en dat soort dingen. En, maar ja, ik vind dit, dit, dit. Wij zijn koninkrijk. Ja, maar nu ga ik toch gewoon een heel groot, ja. groot woord gebruiken: ja. racisme? Ja, dat zou ik ook wel. Uh... Ja, ja, dat is een heel groot woord. Maar het is, het is, het is uh, moeilijk doen. Het is moeilijk doen. En. en... Ja, je mag het ook wel racisme ja, ja. noemen. Hoe, hoe ervaar jij dat eigenlijk? Je bent geboren in Willemstad, Curaçao. Oh. Uh, je woont het grootste deel van je leven in, in Nederland. Maar wel degelijk uh, trekken de tropen. Je bent ontzettend veel op het eiland. Ja. Je, twee van je broers zijn terug, terug naar het eiland gegaan. En je wonen daar permanent? Ja, uh, de, ik ook. ja jij eigenlijk ook. Je hebt daar een kunstenaarscentrum opgericht. Je doet heel veel voor het eiland ook. Het eiland doet ook heel veel voor jou, neem ik aan. Ja. Op een bepaalde manier. Ja. Um, Voel jij, je, voel jij je meer Antilliaan, Curaçao en haar, moet ik zeggen? Judy Corsao. Uh, Judy Corsao. Mm, nou, dat, ben, ja, dat ja, vragen mensen mij wel vaker in interviews. En ik zeg dan soms dat ik, een, dat ik een witte, maar met rode wangen. Een blozende. <laughs> uh, een blozende uh, uh, macamba ben die, uh, die ja. toch een soort halfbloed hartje heeft. In de zin van: mijn ouders waren dus wel beide Nederlanders, maar. Ja, ik ben, word wel heen en weer geslingerd tussen Nederland en uh, Curaçao. Dus ik ben hier ook thuis. Ik ben, ja. ik ben, als ik in Nederland ben, waar ik opgegroeid ben. en als ik op Schiphol land. dan voelt dat ook als thuis. En dan wil ik niet een sticker of, of, een, of een iets in mijn paspoort. dat ik hier niet. Weet je, en dat slaat helemaal nergens op. Nee. Maar in deze discussie voel je je meer verwant met met met de Curaçao, die die die stikken krijgen, ja, daar zou ik, mee... dat, die, die krijgt, ja, daar ik me heel sterk ondernaar. van maken ook, ja. Ja. Ja, ja, om dat ja. tegen te gaan. Ja. Ken, jij, ken jij zelf eigenlijk het gevoel van gediscrimineerd worden? Ja, op Curaçao, ja. Want als er, als er een ergens racisme ook nog wel heerst, is het op Curaçao. Ik denk dat het is dat een heel menig... samenleving. Ja, ja, en ik denk dat, uh, dat veel. Uh, uh, toeristen dat ook wel eens merken. Of dat ze in ieder geval ongemakkelijk on worden, worden behandeld en, uh, en onvriendelijk. Want dus jij bent uh, geboren op Curaçao, maar omdat je blank bent... voel je je toch gediscrimineerd? Nou, dat, dat is een uh, wat, wat, uh, wat sterke conclusie. Maar het kan gewoon voorkomen. dat uh, de, de Curaçaoenaar, en nou ga ik natuurlijk ook wel weer... Uh, kort door de bocht, uh, generaliserend te U werk. U mag thuis reageren, hè? <laughs> Daar wij de is, het eiland is weer barstig. Ja. Als, als, als land, als, als grond, als soil. En uh, de cactus en, en, de, en de, de, de grond, de, de vulkanische stekelige grond. Alles, alles is barstig En de Curaçaoenaar is, is door die grond en door zijn verleden... is, is grosso ook vrij weerbarstig. Dus het is niet direct spontaan contact. Maar je zou ook kunnen zeggen dat wij als Nederlanders... dat uh, die gereserveerdheid ook daar misschien wel hebben gebracht... Nederlander, hè, wij, worden, wij, wij zetten onszelf graag neer als, als, als uh, open en uh, uh, uh, uh, tolerant en zo. Maar eigenlijk, uh, nou, kijk die regeling die hier even via... Uh, de VVD erbij de VVD. Ja, ja, dat is niet bepaald tolerant, uh, uh, tolerante nee. houding. Weerbarstigheid uh, oh. kan lastig zijn en daar kan je je broert onder voelen. Maar het geeft ook misschien wel een heel prettig soort spanning. Het is ook niet saai. Nee, en sociologisch gezien is Curaçao een uh, ontzettend interessante plek. Om, door, de, door dat verleden, door die geschiedenis, door, door het heden ook. Zo'n zo eiland, uh, uh, de plek die, ja, die, die uh, nu een paar jaar weer een, een nieuw, nieuwe positie heeft... binnen het koninkrijk. Een, een jong land eigenlijk dat op zoek is naar identiteit. Hè, ja. Uh, ja. En, en, en op zoek is... Naar een formulering van wat is onze positie ten opzichte van de wereld? Ja. Uh, we zijn dat kleine eilandje, we hoorden vroeger bij de Nederlandse Antillen, die bestaan niet meer. Wij bevinden uh, ons eigenlijk in een, in een, soort, toch een, een soort gebied, een derde-wereldgebied qua, qua uh, bruto nationaal product, behalve dat wij dan heel erg rijk zijn, want dat is natuurlijk ook zo. Mm. De armoede in de omringende landen is... is ja, de Kruisouw is een rijk land uh, ten opzichte van uh, andere eilanden Maar toch weer geplaagd door heel veel armoede. Kortom... Ja, ik zou het geen derde wereld, ik zou eerder tweede wereld uh, zeggen. <laughs> als, die als, omgeving bedoel ik. Ja ja ja. ja, ja, ja. Contrasten zijn groot. Het zoeken naar meer. identiteit is een onderwerp waar we vast nog over komen te spreken. Want volgens mij is dat een van de, van de onderwerpen, de thema's... Uh, die uh, prominent in jouw werk uh, hm naar voren uh, uh, komt. Um, ik ga even tegen de luisteraars zeggen dat ze kunnen reageren. David Baden is onze gast. Hij is in 1970 geboren op het eiland Curaçao. Na een paar jaar verhuisden zijn ouders met zes zonen naar Nederland. Mm -hmm. um, maar hij gaat steeds terug naar het eiland. Hij heeft daar een kunstenaarscentrum opgericht. Niet ik alleen, hè? Dat is een, een ding met, met meerdere mensen en collega-kunstenaars... En... Historici opgericht. Sorry. Maar goed, ja, dat geeft niet. Maar je bent dat gaan doen. En, en dat, is, dat, is, dat is mooi en moedig. Ja. Uh, want eigenlijk zat je hier op een soort gouden, gouden berg al vrij jong. Omdat je bijvoorbeeld eigenlijk in no time de biennale van Venetië hebt gehaald. Omdat je eigenlijk de knuffelkunstenaar was van een heleboel kunstcritici in Nederland van museumdirecteuren. en ga zo maar door. Uh -huh. Kortom, uh, het ging je heel erg voor de wind, maar toch besloot jij een heel eigenzinnig pad te kiezen. En over dat pad wil ik heel graag met je praten. De aanleiding daarvoor is dat er in de fundatie in Zwolle... Uh, Tropisch Koninkrijk opent. Dat opent overmorgen. Dat is een hele grote tentoonstelling... met allemaal uh, kunstenaars uit de Cariben. En uh, White Out heet de tentoonstelling in uh, Galerie Kers in ja. Amsterdam, met recent werk. En dat is gemaakt naar aanleiding van je verblijf als artist in residence in Oeganda. Daar gaan we het zo over hebben. Luisteraars, ik zeg nog één keer, radiokunsthof.nl is ons adres. Daar hebben we een gastenboek. Kunt u reageren, kunt u vragen stellen of opmerkingen maken uh, voor David Bade. Uh, Twitteren kan natuurlijk ook, hashtag Radio Je zat dus een maand lang als artist in residence in Oeganda. Ja, Kampala. Kampala, hoofdstad. de hoofdstad, hè? Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe was dat? Dat was heel uh, bijzonder. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, een open deur dat dat bijzonder is. Maar, hoe was je daar terechtgekomen? Ja, waarom, waarom zit jij, David Baden, in de Ja, ja ik, eigenlijk, eigenlijk uh, runnen wij zelf zo'n uh, zo plek. Het is eigenlijk een, een, een vergelijkbaar instituut dat um, um, um, um, gastkunstenaars worden daar ontvangen En, um, en nou ja. Ze hebben mij benaderd. Het is een beetje via Stichting Doen gegaan. Stichting Doen is ook een uh, van de postcode loterij is een fonds... Dat, uh, dat het instituut op Curaçao, het IBB, Instituut instituut Bista al jaren steunt en sponsort. Ja, waar, waar jij bij betrokken bent. Ja. Hè? Ja. En, um, uh, en zij, zij zitten ook in, in Oeganda. In, uh, op verschillende plekken zijn ze dingen aan het doen. En onder andere met dat uh, instituut 32 degrees... East heet het. Ja. 32 graden oost. Dat is de, de graad waar het zich op begeeft ja. uh, of bevindt. En um, ja, ze hebben me min of meer een beetje daar naartoe gestuurd. Van ga jij daar eens uh, kijken en polshoogte nemen? En niet met een officiële opdracht om te rapporteren, maar informeel denk ik dat het daar toch een beetje op neerkomt. We hebben wel weer een gesprek gepland. Om, ze willen graag weten wat ik daar ervaren heb. En, en wat heb je ervaren? Ja, ik heb ervaren dat dat echt derde wereld is. Dat daar toch wel uh, dat een, een andere uh, uh, kaliber, of, of hoe zeg je dat, omgang met de materie en omgang met welvaart uh, plaatsvindt. Mm -hmm. uh, een simpel voorbeeld te geven, als, uh, hè, want jij noemde net Curaçao derde wereld en dat ga ik toch echt bestrijden. De omgeving van Curaçao. Ja, oké. Okay. Um, maar als Curaçao valt ook wel eens in mijn wijk, valt ook wel eens de stroom uit. Maar dan is het echt van korte duur ja. En daar uh, kon het gewoon uh, een hele dag of een, uh, of een paar dagen zijn. Ja. En, uh, en, uh, en, en eigenlijk successievelijk na elke tropische bui viel de stroom uit. Dus zoiets zo bijvoorbeeld. Maar ja... Uh, is er, is, is, ja? Hebben kunstenaars ruimte daar? Is nou, er een levendige. Nou, misschien is dat de reden waarom ook wel. Uh, uh, ze bij mij kwamen en mij vroegen: van, uh, van nou ja, er dit, dit is, is niet zoveel nog. En, uh, en er zijn een paar. Uh, uh, van Engelse kom af. Uh, jonge meiden, uh, kunsthistorici, zijn daar iets aan het opzetten. En die, uh, ja, die zijn met, met, met de Oegandese kunst. Kunstenaars bezig en uh, ja, wellicht heb je ideeën, hoe, hoe, adviezen en hoe ja. loopt dat en hoe, uh, kun je, kun je, wat zou je kunnen betekenen daarna? En ik, er is een heel mooi rapport nu uh, geschreven door hunzelf en hoe, hoe positief mijn uh, verblijf daar is uh, ontvangen en, en, en ervaren. En dat kan ik zelf niet zo, uh, zo, uh, zo, zo meteen. Ja. Maar je voelt, ik zie aan je gezicht gewoon dat je, je een beetje. Dat je er een beetje ambivalent in staat. Of dat je denkt van ja, ik ben daar een maand geweest, weet je wel. Wie ben ik? Ja, nee, nee, nee, nee. wie ben ik inderdaad om daar allerlei meningen en oordelen over te hebben? Dat zeker, ja, maar wel, ik kan wel, en dat is niks ambivalens aan de, uh, zeggen, dat ik daar gewoon, uh, maar dat zou ik in elke andere omgeving uh, doen als je reist, is dat je absorbeert en dat je, dat je, dat je, dat je, dat je aan het werk gaat. Overal wordt er gewerkt ja. en werk ik. Dus ik heb daar uh, fa fantastisch gewerkt. Ik ben als een, in eerste week, eerste dagen kwam ik niet verder dan één straat op en neer, Waar dat, waar dat instituut zat uh, te lopen. Omdat er gewoon zoveel prikkels waren en het was zo druk en zo bizar. Uh, ja, je hele referentiekader van wat jij als normaal of als gewoon ervaart... dat, dat moet je diametraal omdraaien, want het is zo anders. Dus daar, uh, daar heb je al gewoon uh, tijd voor nodig om het, om het te absorberen... en om een beetje met je voetjes op de grond te blijven. Ja. En dan nog eens een keer allerlei praktische dingen. Ik werd, ik werd eigenlijk uh, al heel snel werd ik ziek ook. Uh, dus ik had niet begrepen dat water uit de kraan... dat had ik begrepen dat je niet mocht drinken... maar dat je dan ook je tanden je mond niet mocht spoelen na tandenpoetsen Dus uitspugen, dat dat ook zelfs ziekte kan veroorzaken. Nou, daar, daar ging ik dus helemaal de Bietenbrug op. Dus ik ben ook vijf, zes dagen uitgeschakeld geweest. En, maar goed, ik, ik ben als een impressionist ben ik de straat op gegaan. Ja. Dus met een... Uh, met een, een map papier onder mijn arm... Met een, met een houten blok of een houten plaat waar ik het opplakte. En een tas met verf. De eerste dagen was dat nog een, een, een tas van een supermarkt... die we hier wel kennen. Ja. En toen heb ik op een gegeven moment een Afrikaanse tas gekomen. En toen ging mijn idee ook steeds meer rijpen. Want ik, ik, ik, ik, ik dacht van, ja, ik moet hier als een soort... Missionaris van de westerse verbeelding. <laughs> Ga ik hier. de westerse verbeelding uh, brengen. Ja. En in ieder geval. mijn manier van. Uh, van kijken en werken. En dat. en dat deed ik op straat. En dat. Ja, geweldig. Dus in het zicht van iedereen. Ja, alle, ja. alle passanten ja. Die, hebben jou, ja. die hebben jou meegemaakt. Ja, of alle. Het is, het is, het is een stad van uh, meer dan 3 miljoen inwoners. Dus, ja, maar dus ik, ben, maar ik ben naar buurten gegaan. Ik ja. vond het interessant om beroepstakken uh, op te zoeken. Want ja. dat viel mij op. Dus dat je als je rondrijdt, dat, en dat heb je al meer steden. heb je in Istanbul ook en andere steden. Dat, dat uh, bepaalde beroepen dan gecentreerd zijn bij elkaar. Dus gelokaliseerd. Dus je had een straat en dat... Nou, Petra, je weet niet wat je zag. Het was gewoon een landschap van alleen maar carpenters, timmermannen met bedden die er bedden aan het maken het waren. Hemelbedden en normale bedden. Maar alles met de hand hout en prachtig. En nou, daar ben ik op tussen gaan zitten. En dan had ik. Het idee was wel aan het groeien, van, dat moeten we filmen. Zij wilden dat graag opnemen. Die rare. De rare Toulouse-Lautrec uit Nederland die, die <lacht> daar ging zitten. En dan, en dan vroeg ik of ik ze mocht tekenen. En dan ga maar door met werk. En, nou, en dan verzamelden zich natuurlijk een meute mensen om mij heen. En het leuke was, ik kon het niet verstaan. Maar dat ze vertelt, mijn, ik had een klein team dus die dan met mij meeging die vertelde mij... Uh, ja, ze, ze, ze discussiëren nu over je skills. Ja. En, dat en, dat is, en dat is iets universeels. En wat zeiden ze over je skills? Ja, dat, dat, die kon het beter en die kon het beter. En, <lacht> en wat ook zo mooi was, was... en dat vind ik dan weer... universele observatie eigenlijk... Um, is dat men verwacht van ons, kunstenaars, magie. Dus de, de, die vent gaat daar zitten met een wit vel... en met een rood aangelopen harsjes... en nou, <lacht> nou gaat het gebeuren... En, dat, en ik denk dat dat op Curaçao, in China, everywhere. En, en ik vind dat ook volkomen terecht ja, dat we dat ja, van de <laughs> kunstenaar verwachten. Ja, kom op. Waarvoor ja. ben je anders op aarde? Ja. Maar het is er niet altijd. Nee, nee, nee, nee. nee. Voor je, dat, ja, dat je het was, in... was het, in, was het in, op een bepaalde manier een beproeving? Tuurlijk zoek je altijd, zoek ik en probeer je wel een soort grens op te zoeken... van wat durf ik en wat kan ik... En, ik ben wel gewend om in het openbaar ook te werken hoor. Dus dat is niet iets nieuws helemaal. Maar het was wel nieuw om, om echt zo daar te gaan zitten. En ik zat bij de mechaniciens en dat was weer een heftige buurt. Want die, daar was een opstand ook geweest. En, en ik had ook een kunstenaar leren kennen. Sanson heet hij, met een X. En uh, hij ging ook mee. En, uh, en hij begreep me, we voelden elkaar goed aan. Hij zat daar ook als residence kunstenaar. En hij, hij, hij ging uh, uh, rappen. Dus hij, en een vrij kritische... dat uh, kon ik niet verstaan, later, uh, later begreep ik wat hij had gezegd. En yeah. dan hadden we het daarover, of van tevoren. En, uh, en dat, en dat uh, uh, lokte allerlei reacties uit. Dus ik zat dan te tekenen, en, dan, en opeens stond hij uh, op... en dan begon hij die meute daartoe te, te rappen. En dat is opgenomen. En, nou, en even om nu naar een soort resultaat toe te werken... dat heb ik, heb ik zo... Dat is ook fijn voor de stichting doen... dat er ook nog een beetje een resultaatrapportje <laughs> uitkomt. En ik heb daar vijf... Uh, nou, maar ook voor mezelf. Want er is dus een, nu een filmpje... Ik heb een soort animatie gemaakt... Ja. van, van, uh, uh, van, van de, de, de beelden dat ik door die stad loop... en bezig ben aan tekenen, aan het schilderen ben. En de tekeningen die ik gemaakt heb... en schilderijtjes... die zijn daarin verwerkt. En dat heb ik samen met de jongen gedaan die uh, daar mij uh, opnam. Ja. Die het filmen deed en hij is aan het editen. Dus ik krijg per week twee, drie keer een enorm uh, Wi-transfer bestand. Ja. En daar reageer ik weer op. Ik maak weer ja. nieuwe tekeningen. Het zou wat handiger zijn om samen in de studio te zitten. Maar dat is gewoon nu niet mogelijk. Nee, nee, nee. En dat is nu bij kerst ook te zien uh, vanaf zaterdag. Ja, want een deel uh, van dat wat je daar gedaan hebt of wat je daar... Ja, Opgedaan hebt, uh -huh. of, of, of, of hoe dat, dat, dat is bij Kerst te zien. Dat is allemaal recent werk bij Kerst. Ja. Ja, ik heb ook een, een wand met, uh, met kleinere tekeningen. Of elk wat wil, die grote, grote zaken die verkoop je niet zo snel. En de lafarts uh, durven het toch niet te kopen. Nee, dus die gaat dus, zo'n heel klein... Dus, klein dus dan heb je ook je. nog een kleintje, kun je dan krijgen. De lafarts noem jij dat. Maar ik ben daar vanmiddag geweest. Ik wees ook meteen iets heel lafs aan, omdat ik dacht... nou, dat grote werk dat is toch niet te doen voor mijn portemonnee. Maar ik ben naar vanmiddag geweest en nou, een aantal dingen vallen natuurlijk meteen op. Het is ongelooflijk uitbundig werk wat je maakt. Het, uh, het is uh, nou ja, kleurrijk. Is misschien ook al meteen weer een cliché. Je bouwt heel veel op met materialen die uh, op het eerste gezicht lijkt het bijna alsof het, alsof het wegwerp is. En daar maak je eigenlijk je eigen sculpturen en je eigen beelden mee. Je knipt uh, dingen uit die je, die, die je op een manier weer herconstrueert enzovoort mm -hmm. enzovoort. Er spreekt er enorme energie uit. Dat zegt ook iedereen om je heen, maar dat ervaar je ook als je het ziet. En tegelijk ook wel... Er zit ook wel iets heel baldadigs in. In mm. jouw werk. Mm. Leuk. Ben jij een baldadig... Hebben we hier te maken met een baldadige jongen? <tankt> uh, jeetje, ja. Moet ik dat nou, moet ik nou voor mezelf zeggen? Ja, nou, Ik ga wel de strijd met mezelf aan. En met... En met um, de materie. Welke strijd is dat? Ik moet vechten met, met het materiaal alleen al. Hè? Ja. Omdat, ik eigenlijk, omdat ik helemaal niet een, een, een, een technisch begaafde uh, timmerman ben of zo. Nee. Dus ik loop altijd te klooien met, uh, met hoe doe ik dit. En ja en dan flikkert het weer om en dan moet je weer het uh, recht zetten. <laughs> en en hoe dus, dat alles, voel je wel, ja. die energie. die En dat ja. dus, dus is hè, dat mensen die altijd zeggen, of altijd, de, de, ik, weet, ik ben niet... de de mening toegedaan dat het eerst, eerst techniek en die skills moet zijn... om tot, tot uiting te komen. Ik denk dat het begint eerder met echt dat het van binnen komt En, ja, en als dat ja, bij mij der, baldadig is... Je, hebt daar, je, je, je bent daar in een weg gegaan. Ja. Je hebt wel degelijk een hele klassieke opleiding bij ateliers. Onder andere gehad. Daarvoor weliswaar een lerarenopleiding. Ja, dat ook heel klassiek. Maar is eigenlijk ook heel klassiek. Ja. Je, de skills ken je wel. Je weet waar het over gaat. Jan Dibbets is een van je, van je uh, docenten geweest. Ja. Uh, die zei van... Uh, wat zei hij nou ook alweer? Vond het wel een hele mooie uitspraak. Op... Hier sta je dan. Oog in oog met Pietje Bel. Dat <lacht> vind ik een hele leuke vergelijking. Ja. Want als je jou erbij ziet, dan denk je dat ook eigenlijk echt wel. Nog steeds, joh. Ja, 40 zo... plus. maakt helemaal niks uit. Je bent <lacht> nog steeds Pietje Bel. Ja, ik weet niet of luisteraars een beeld hebben... maar het is een hele blozende jongen met mooi kort opgeknipt haar... en, uh, en <lacht> van, die, van die blozende, uh, uh, vrolijke, vrolijke wangen. Maar uh, anyway, daar wou, dat wou ik helemaal niet zeggen... Um, um, er zit, een, de zit een, een, re, een rebellie in, in, ja. in dat wat je doet. Ja. Dat zit hem ook in de manier waarop je je carrière hebt ja. uh, aangepakt. Je, ja, ja. Je, je stond op de top van de Olympus, je ging naar de Biennale van Venetië. Maar je, be, je hebt eigenlijk een, een eigen ander pad gekozen. Ja. Kun je uitleggen hoe dat bij jou gewerkt heeft? Ja, dus, dat, dat, dat is niet zomaar een beslissing of zo. Hè. Dat is niet een uh, keuze die je van de ene op... Dat is een proces. Waar je, wat wellicht zelfs ook uh, veroorzaakt is door het hele vroege succes. En dat je 23, 24 jaar bent en je krijgt een grote zaal in het Stedelijk Museum. En iedereen wil wat van je. En opeens, dat was toen zo. Ja, en opeens is een scheet die je laat is geld waard. En uh, al dat soort uh, dingen die mensen gebeuren... Uh, die... Uh, die uh, gemaakt worden ook, en, uh, door, door een kunstwereld. Uh, was je je daarvan bewust op het moment dat dat gebeurde, Arik, dat je gemaakt werd? Ja, want op de eerste beste uh, opening in het stedelijk... Wilde, wilde iedereen mijn vriend zijn... en, uh, en, uh, en, en op de uitnodigingsgastenlijst uh, staan voor het diner en dergelijke. En toen was, uh, toen was het diner voorbij... en toen was er opeens een heel ander feest, uh, feestje in de stad... en stond ik opeens met mijn vriendinnetje alleen aan het eind... Dus toen waren ze was er weer iets anders veel belangrijker. En ja. dat, nou, dat zijn wel meteen al uh, reality checks uh, die, uh, die impact hebben. Maar ja, dus het proces om op een gegeven moment uh, meer uh, uh, distantie van, van, van, van, van de, de kern van de, de, de mainstream <lacht> kunstwereld uh, uh, op te zoeken, in te nemen, die. die uh, ja, die, die, die komt door dat soort ervaringen en door een persoonlijkheid ook. En door prikkels, door een tijdgeest. Dat is niet zomaar 1, 2, 3 kan ik dat traceren. Nee, maar je weet misschien nog wel het moment dat je afgebogen bent. Dat je hebt gedacht, ik wil eigenlijk wel geëngageerd zijn. Mm. Ik wil eigenlijk wel te maken hebben ja. met de samenleving waarin mm. ik sta. Ik wil niet die kunstenaar zijn mm. die iets maakt... wat totaal buiten de samenleving staat. Waar niemand wat van snapt, waarvan iedereen roept... waar gaat ons subsidiegeld naartoe. Ja, die, hè, die ja dat, zit, dat zat al denk ik ook al gewoon uh, al, uh, in je onderwerpkeuze. En dat je, dat je, hoe je in het leven staat, dus hoe je kijkt. Hè? Mm -hmm. De dingen die ik maakte gingen toch altijd wel echt over menselijkheden... En, en ook, ook al op die atelierstijd, terwijl dat toch een soort periode, en een soort uh, context was, waar, waar hoge kunstbed uh, ja. mij, mij uh, voorgelegd. En, en daar zou ik bij moeten horen. En daar, daar keek ik ook naar. En daar was ik ook maar zeker, kon je onder... ook bij horen. Ja, en dat, daar hoor ik ook voor een deel wel bij, denk ik. Uh, het is niet zo dat ik uh, dat ik alles, alles van me af heb geschoven. Ik bedoel, ik heb, ben er ook heel veel dank aan verschuldigd dat ja. ik dat ik. En ik geloof ook dat het er moet zijn, die hoge kunst. En dat het ook heel belangrijk is voor veranderingen en vernieuwingen. Maar, dus het zat al in mijn onderwerpen, denk ik, die, die ik koos. Waar, waar, wat maak je? En, mm -hmm. en hoe maak je het? Maar er is wel een soort... Uh, ja, dat, dat vertel ik toch wel vaker eigenlijk in uh, interviews. Nou, aan, stop er dan maar mee. Nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee maar, dat, ja, maar het is, het is zo, zo altijd dat... dat Museum Jan Kuhne uh, in, in de Os, uh, daar waar Edwin Jacobs... Uh, Directeur was. Uh, en toen was hij nog geen eens directeur. Hij is nu directeur van het Centraal Museum. En hij nodigde mij in 1997, let wel 1997, uit om, uh, om daar iets te doen. Hij, uh, en, en, en zei: je kent het, Ik kende het museum ook helemaal niet. Het was helemaal niet binnen mijn referentiekader. En ook niet de vraag die hij mij stelde om een project met 300 eerstejaars uh, MBO of LBO leerlingen te doen: en, uh, VMBO. VMBO, ja. Op Curaçao heet het VSBO. En, um, en dat, uh, dat was een. Uh, binnen mijn leven op dat moment en werk was dat zo'n rare idiote dat ik eigenlijk direct ja heb gezegd. We praten zo door, er is verkeersinformatie. <tiediging> Nog een file ten zuiden van Amsterdam op de A9, Amstelveen naar Diemen. Is daar een ongeluk gebeurd. Tussen Oudekerk aan de Amstel en Knoop het Hodendrecht. Vijf kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is kunststof. Ja, ik zit eventjes net te kijken naar het nieuws wat zo binnenstroomt. Uh, David Bader, beeldend kunstenaar. Uh, ja, We hebben het over jouw carrière, maar ondertussen schiet hier... binnen de wereldtentoonstelling in 2020 in Dubai. Nooit eerder in de 162-jarige historie van de, uh, van de expositie... werd gekozen voor een stad in het Midden-Oosten. Ben jij gefrappeerd? Ben je, ik voel, nee, helemaal niet. En ik hoorde hier, Brom, het gaat alleen maar over geld. Ja. ja dat, dat is dat, de keuze. Ja, ja, dat denk ik wel, toch? Uh, in 2015 is Milaan de gaststad. En in 2007 Astana in Kazachstan. Nou. Ja, dat is een land wat zich ook wil profileren. En, en je kunt je heel goed profileren door kunst. Ja. Dat hebben heel veel maatschappijen goed begrepen. Ja. En culturen. Ja, wij niet bedoel je eigenlijk te zeggen. Hè? Nee, wij doen het ook wel. Hoor. Ja? ja, die naam hebben we ook nog steeds wel in het buitenland. En je kunt je afvragen of het goed of slecht is. Maar je hoort dan wel vaak als ik in het buitenland ben... hoor je mensen... Ja, maar jullie... Jullie doen tenminste heel veel voor de kunst. En, uh, en dat heeft dan met die subsidiewezen we, te maken. Ja, dat is de, de andere de vraag de, is of dat per se goede kunst oplevert. Ja, hè? ja en een en andere vraag is ook of het nog wel realistisch is... dat we zoveel voor de kunst doen. Maar daarover we misschien meer. We waren eigenlijk een beetje blijven steken in jouw, in jouw carrière... En Jij zei heel, heel terecht. Ik heb mij niet vervreemd van de hoge kunsten. Maar je hebt wel duidelijk een eigen pad daarin gekozen. Ja. Wat niet alleen maar bestaat uit... bij gratie van David Baden is in een museum te zien. Ja. Uh, en doet alleen maar aan dat soort kunst. Ja. Uh, je, jij hebt contact gezocht. eigenlijk Ja, met de wereld en dat gebeurde heen. in die tentoonstelling ja. in 1997. In met voor die VMBO-leerden. Ja, dat, ik, dat, dat, die, dat die leerlingen participanten werden. Medewerkers. En, en, uh, en dat er een dynamiek ontstond die voor mij ook volledig nieuw was. En toen ook wel best een beetje, volgens mij... dat wordt, ja, denk het wel ook in het Nederlands kunstenveld. Um, yeah. da en, uh, he, dat was net voor de troepen uit van uh, meneer Van der Ploeg... en uh, Medie van der Laan, die, die met hun uh, portefeuilles... Uh, uh, um, um, drempelverlaging en, en beleid en al allemaal van dat soort dingen die we nu heel gewoon vinden... en waar allerlei community art achter projecten uit zijn voortgekomen. Uh, en kunstenaars zelfs. Ja. Uh, da daar waren we toen wel... Uh, en daar was, was Jan Kuhne ook voorloper in, denk ik. Met, met educatieve maar trajecten. Maar dat beviel jou ook heel erg. Goed. Ja, dus er dat raakte iets, mij. Het, het, het recht. sprak iets aan bij ja. jou wat jou aanstond. Ja. Kun je benoemen wat dat is? Oh, dat is een lastige natuurlijk. Um, ja, het menselijke. En, en, en uh, um, ook wel de drang dat je, dat je zelf voelt hoeveel... Ja, dat wordt een beetje, beetje uh, wankelpathetisch. Maar, uh, hoe? Wankelpathetisch. <laughs> ja? dat, Ik hou aan je lippen. <laughs> dat, je, dat, je, dat je zelf vrijheid hebt leren ervaren door, door, je, door, door verbeelding. En door, je, door jezelf uh, te kunnen uiten met je werk... Ja, dat is, dat is best wel prettig om dat te willen delen en te kunnen delen. Het is niet wankelpathetisch, maar het is wel emancipatoire, wat je nu zegt. Ja. Dat je, daar zit dus eigenlijk iets stichtends in. Ja, je wil dat wel delen en, en, en er ontstaan goede dingen uit. Als je, als, als, soms, niet altijd. Dus als je de vrijheid ervaart, de vrijheid van dat je de verbeelding kunt laten weten. Ja, dat je het hebt en dat in principe iedereen dat heeft. Want we hebben allemaal getekend als kind of gezongen. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die we al, allemaal als mensen ja. hebben gedaan. Ja. En, uh, en dat, maar laten uh, we wel zijn, het is bijvoorbeeld voor de mensheid... heel prettig dat ik daar niet meer door ben gegaan. Nee. Nee. Want dat tekenen was heel beroerd en dat zingen zo ja. nog erger. Ja. Dus je hoeft ook weer niet iedereen te stimuleren nee. om de kunsten in nee. te gaan. Nee. nee, dat is het ook niet. Het is ook niet om, uh, om iedereen te stimuleren de kunsten in te gaan. Maar wel om... Uh, om in die zin is het, ook wel, ja, is het ook wel een beetje een soort van geloof... <laughs> om, om mensen bewust te maken hoe belangrijk het is. En dus ook belangrijk voor een identiteit en voor een maatschappij. Ja. En, uh, want het is heel makkelijk om het weg te stoten... als lelijk of, of niet belangwekkend. Of... Dat, dat, en, en dan zie je dus dat er een man met een missie in jou wakker is geworden. Die was er natuurlijk wel, ja. maar die werd wakker. En die ging bijvoorbeeld, heel opmerkelijk... Uh, naar zijn geboorte-eiland Curaçao... Maar die toch vanaf zijn 2,5ste ongeveer niet ja. woonde. Nee. Dus maar een heel klein deel heeft ja. doorgebracht. Ja. Niet eens... nee, geen bewuste herinneringen. Geen bewuste herinneringen. Misschien wel onbewuste herinneringen. Ja, ja. Maar, uh -huh. Wat? De geur? De warmte? De geur. Toen ik voor het eerst terugkwam met mijn ouders. Uh... De geur van kerosine? Ja, van de raffinaderij. Van die vreselijke shell. Vreselijke shell. Zo, dit is ook een actiegroep. Ik hoor hier ook een actiegroep. Nee, maar ja, dit, uh, dat rook lekker omdat, dat was, dat en dat vind je. ik nog steeds lekker ruiken. Ja. En dat is eigenlijk natuurlijk wel helemaal fout. fout. Ja, ja. het is heel slecht. Ja. En er gaan mensen aan dood op het ja, eiland. Ja. Maar, maar het was, het, het was die, die drang... Um, want jij bent daar een kunstenaar samen met anderen, zoals je ja. al zei... kunstenaarscentrum op gaan richten. En dat, dat, daar zat dus dat emancipatoire wel in. Of dat man met een missie. Ja, ja. Ja, ja van een zoeken naar een alternatief, zoeken naar... Uh, dat is een heel traject van, van verschillende relaties... met, met collega-kunstenaars, met, uh, met geliefden... Die, uh, die daar een rol in hebben gespeeld en, uh, en, en die met mij... Uh, tot, tot conclusies kwamen van, ja, maar is, is, is, is dat geijkte pad van die kunstwereld... is dat het pad waar je, waar je dan gelukkig van zou moeten worden? Want daar ja. gaat het dus over, hè? Je kiest, je kiest uh, uiteindelijk toch iets waar je, waar je je goed bij voelt. Ik snap geen zak van het hele leven. Ja, het zijn, dat we Geboren zijn en dat we doodgaan. Dus daartussendoor wil ik, wil ik het... Zinvol, is ook al een gevaarlijke term, maar in ieder geval uh, zo invullen dat ik, dat ik het gevoel heb dat ik, dat, ik, ja, dat ik er blij ook van word, dat ik er iets aan heb en dat ik het leuk vind en niet alleen maar aan het lijden ben. En, uh, en kunst maken is soms ook wel best wel een beetje lijden, maar ja, dus, dus nogmaals, het is niet een stap van de ene naar het andere moment, maar de, de ontdekking op een gegeven moment van ja, ik wil niet alleen maar in die kunstwereld blijven functioneren, want daar. Uh, Volgens mij ja, vond ik het niet spannend ook genoeg. Het is, het is, tuurlijk is het te gek om op bepaalde uh, podia je, je kunsten te vertonen... En je, en je ding te doen. En geprezen maar, te worden ja, en er heel veel geld mee te kunnen verdienen. Ja, ja maar, maar, uh, maar uh, ja... Ik had zelf het gevoel van, ja, maar er kan meer mee. Ik kan meer met mijn, met mijn talent, mijn eigen talent. En dat ja. ontdekte ik dus met die directe communicatie met mensen... en met mijn, mijn participanten en met mijn kijker eigenlijk. Ja. Dus dat is ook een ontdekking op een gegeven moment. Maar ook van, ja, ik kan door dat project toen mee kunnen en al die agendas van die, van die ministers... Um, werd ik wel een gevraagde kunstenaar als het om sociale projecten ging... En daar was ik wel picky in. Ik deed niet alles. En ik koos mijn, uh, mijn projecten uit die ik echt interessant vond. Want je loopt het gevaar dat je natuurlijk uiteindelijk alleen nog maar als een soort sociaal kunstenaar krijgt. Ja, of, een soort, wordt. Of, of David is zo leuk met kinderen. En ja. dan, dan krijg je een soort pedo-kunstenaar. <laughs> maar, maar ja. Het staat ook leuk op je CV. Ja. ja. <laughs> ja. Maar, maar um, ja, vanuit, vanuit toch wel dat, dat picky zijn en je, en je daarin ontwikkelen. Dus ik kwam erachter, het is niet iets naast. Het andere, het, nee. het, het, het, het, het, verwee het verweefde zich door elkaar. Net zoals werk in de openbare ruimte maken. En, hè, nog steeds heel autonoom een sculptuur ergens neerplanten. Dat vind ik nog steeds. Uh, past dat bij mijn werk. En, mijn, en ook iets leuk vinden. En, en, en doen. En, en het ging maar niet autonom, wel een autonoom kunstwerk maken. En, en dat plaatsen in die openbare ruimte. Maar niet zonder te zien wat dat met die openbare ja. ruimte. En de mensen vooral in ja, die, open, die openbare ruimte Ja, die ook betrekken erbij. Ja, die ja. verantwoordelijkheid die, uh, is heel anders dan dat ik nu bij kers uh, in de galerie of in het uh, museum in Zwolle bij de fundatie uh, uh, iets Hang, neerzet. Want uh, jij koopt een kaartje uh, bij de fundatie om naar binnen te gaan en dan, nou, dan kun je wel iets geks verwachten. Ja. Dus ja. Daar, uh, maar als ik dat voor jouw huis neerzet, uh, dan, dan heb ik een heel andere context, een andere... Verantwoordelijkheid. Wat, wat ik wel grappig eraan vind... is dat jij in heel veel opzichten toch een beetje een outsider bent. Je bent al een outsider eigenlijk bij geboorte... door, door als, als, als wit, wit jongetje in een Curaçaose samenleving. Mm -hmm. uh, ook als protestants jongetje in een Curaçaose samenleving... die voor 98% Rooms-Katholiek is. Ik denk dat dat misschien ook wel nog een kleine rol speelt. Een protestant. Protestant. Protest. Ja, maar was dat protestant echt zo of was dat een beetje anders? Het was anders. Ja, hoe was dat eigenlijk? Nou, dat was best, uh, best stevig hoor. Met, uh, met naar de kerk gaan en uh, uh, categorisatie. Uh, in Soest groeide ik op in Nederland. En daar, uh, Wat voor soort geloofsgemeenschap? Gereformeerd, maar niet zwarte kous of zo. Maar wel, ja, gereformeerd. ja, ik kan mij nog de tijd herinneren. Dat was ik heel klein hoor. Dat mijn ouders nog twee keer naar de kerk gingen en dat er toch wel wat reuring en opstand uh, ontstond bij mijn oudere broers. Dat, dat pad hebben ze tenminste wel vereffend. Heel veel paden niet, maar, ja. <laughs> maar daar, daar was En, daar, en daar, uh, ja, daar werd toen wel op een gegeven moment van uh, afgeweken. En uh, was het nog maar één keer. Uh, of uh, maar één keer, maar het was wel... Top mijn zestiende ben ik wel zo'n beetje 15, 16 jaar ben ik wel naar de kerk gegaan. Ja. Maar het heeft me ook heel veel gebracht, joh. Want die verhalen zijn geweldig. Ik vind en... er nog helemaal niks van hoor. Ja. Maar het is wel zo dat religie namelijk een onderwerp is in je werk. Ja, ja dus het heeft me heel veel gebracht. Is dat, dat het? Wat heeft het je eigenlijk precies gebracht? Want je hebt ook daarin een wat repelse houding ja. in je werk. Je, je, ja, nou, het ik... heeft me zelfs gebracht dat ik vorig jaar. Uh, anderhalf jaar geleden een, in de oude kerk in Amsterdam... een, uh, een preekstoel heb neergezet als alternatief... voor, uh, voor, de, voor de prachtige preekstoel die daar in, uh, in, de, in de schitterende kerk op de wallen staat. En daar uh, een project heb geïnitieerd... in samenwerking met die gemeente en met, uh, met uh, de, de predikant daar. En de stadspredikant uh, van, uh, van Amsterdam toen de tijd... Dus ja, dus, dus, uh, dus het, het, het, het, het heeft veel teweeg gebracht. Maar ik was natuurlijk niet daar christendom aan het ver ver verkondigen. Nee. Ik, ik, wilde, ik illustreerde via, uh, tussen haakjes illustreren... Illustreer, ik kreeg dan van de predikant zijn, uh, zijn bijbel, uh, zijn thema... Uh, voor die zondag te, te horen. En, uh, en dan vaak ook, ook wat hij wat dan ongeveer daarover wilde kwijtraken. Uh, en... Uh, en daar, daar ging ik dan op los met mijn verbeelding. En dat werd gedurende de dienst werd dat geprojecteerd. En dat uh, en was een, een, een, een begaanbaar object. Dus mensen konden, de bezoekers en ook alle toeristen, konden op die preekstoel klimmen. Ja. En daar zat een, uh, een uh, animatieunit in. En je kon daar dus bijdragen aan een doorlopende animatiefilm. Dus op de plek waar de Bijbel doorgaans ligt, daar was een stop-motion. Studio. Dus je kon tekenen en direct op een deurbel drukken en dan was er een foto. En zo kreeg je een sequentie van beelden. En, en wat gaf dat jou voor gevoel eigenlijk dat je via, via een, een buitenbocht min of meer weer terug was in de kerk? <laughs> nou ja, gewoon een goed podium ook om, om, om, uh, om je ding te doen. En, ja, en die verhalen op een andere manier te zien en te, en te, en te lezen en dus ook te, te verbeelden. Dus je, je zit niet iets. Ja, je kunt, er ook weer, je kunt hem uh, absoluut ook wel richting baldadigheid. En kleine revanche. Een, een lieve revanche kun je hem ook <laughs> invullen. Een lieve revanche op een christelijke, stevig christelijke opvoeding? Ja. ja maar, in maar, zekere dus... zin wel, maar een lieve revanche. Want, ik, ik, ja. ik, ik, ik, want je heb bent een, ik ben ook niet een man met een missie. Maar misschien ben je zelfs wel een beetje een missionaris. Ja, ja, ik vind. Ik vind uh, ik, uh, mijn moeder, uh, God heb haar ziel. Uh, ze, ze zijn alle twee uh, twee jaar geleden overleden. Heel kort na elkaar, hè? dat vertelde ik je al ja. eerder. En zij, zij, was, uh, zij, zij, zij, zij, zij was zeer gelovig. en uh, Tot het einde toe. En dat heb ik ook gezien als, aan het einde ook als toch iets heel moois. Dat ik, ik vraag me af, als, als ik sterf, of ik zo rustig mij kan overgeven daaraan. Omdat zij, omdat zij nog op een, op een leven na de dood ja, rekende. ja. Je hebt, en ik schilder je hebt, daar wel over, ja, he? dat je, heb je gezien. Eén van je werken in de, in de kerstgalerie in Amsterdam, daar heb je je ouders verbeeld. Of, ja. Dan worden ze eigenlijk aan de hand genomen en naar de hemel gebracht. Zo zou je dat kunnen zien, dat beeld. Of in ieder geval nee, andersom, andersom. Zij, zij nemen, zij nemen, zij nemen iemand, iemand bij de, kunnen de hand. Zijn, ja, of, ja, precies. En, ja. Nou, dat is een, een, zeg maar een mooie aftocht, zo ja. zou je het kunnen zien. ja. Waarom was dat eigenlijk Vindobot. zo belangrijk? <laughs> oh, wacht even, voordat we weten zitten we weer in een, Om een Sinterklaas... Om weer mooie terminologie biet, uh, te gebruiken. Discussie. Daar wil ik helemaal niet heen. Uh, maar wat... wat, wat, wat hey, Intochten associeer ik helemaal niet met Sinterklaas. Oh, ik wel hoor. Het woord intocht en Sinterklaas is voor mij... Ik ben niet gelovig opgevoed. Jawel, gereformeerd. Zo de Ja. Om nog eens een woord van mijn ja. moeder te gebruiken. Komt dat wel. <laughs> Luister, ik, ja. ik, die achtergrond van jou die ken ik. Alleen er zat ja. één keer kerk bij. En niet twee keer kerk in mijn tijd. Ja. Maar ja is... Bij mij dus eigenlijk ook niet. Ik, ik kan die overgang ja. herinneren. Ja. En net zoals ik ook kan... goed herinneren dat de strijd ontstond... van zondag naar het voetbal gaan. En, uh, en dat ik stiekem... Uh, met uh, mijn vriendje Nick Overtuin naar uh, de tweede helft van SC Amersfoort. Die speelde toen nog eerste divisie. Uh, door het hek uh, klommen en dan konden we de tweede helft zien van SC Amersfoort. Geweldig. Was een, was een liefde... En mijn broers gingen naar de meer. Ja, ja ik ben zelf geen ice dus, dus Nee, nee. Jij, was, jij was de jongste en een beetje nakomeling. Ja. Uh, je, je, hebt, je vertelde net dat je ouders vrij vlak na elkaar zijn overleden. Je hebt ze een plek gegeven in je werk. War, had dat een ben, zekere urgentie eigenlijk voor jou om, uh, om hier iets mee te doen? Om... Tuurlijk, ja. Ja, ja. dat. Uh, uh, ja, nou ja. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Dingen die, die je overkomt, die, die, die belangrijk zijn, die je raken, maar dat kan ook iets heel triviaals uh, vandaag geweest zijn. Uh, uh -huh. wat, ik, wat ik omzet. Alle, alles wordt omgezet in, in. Dat is ook het... Uh... Maar heb je dan meteen... Uh, een, een beeld of een idee dat... In, eh, dat past... Zeg maar, bij... Bij de, bij de artistieke opvattingen. Om het maar zo te zeggen. Of kan het ook heel letterlijk? Want we, hebben, we zien het beeld van je ouders. Die... die, uh, die weglopen... Ja, maar dat is niet letterlijk mijn ouders. Nee. Wat bedoel je met artistieke opvattingen? Uh, nou, of, of verhalen die je meemaakt, of autobiografische ja. elementen... letterlijk terugkomen in je werk. Ja, maar dat is niet voor, elke, voor de meeste kijkers niet zichtbaar of... Uh, er zit, zit, zit ongelooflijk veel liefdesverdriet in mijn werk. En dat, het is dat, een, een ja. schilderij, dat is gewoon één groot ellendig hart, bijvoorbeeld, heb je getekend. Een ellendig hart is een nou, heel mooi hart. Daar ja, hangen twee molenstenen aan, ja. maar, maar het is ja. wel een mooi hart. Nou ja, laat ik het zo zeggen. De omstandigheden van dat hart zijn nogal beroerd. Dat is heel letterlijk liefdesverdriet hoor. Ja, dat we... zag jij er ook in. Ja, dat zag ik ook meteen. Zonder dat ik iets zei. Ja, zonder dat nou, je nou, iets zei. dat is toch uh... mooi. Ja. En, dat is, en, en dat heb jij ook vast meegemaakt. En iedereen. Iedereen. Dus, dus en daar... daar... Ja, daar appelleert uh, niet alleen goede kunst helaas... maar daar appelleert uh, kunst en verbeelding aan. Ik bedoel, ja, ja, bij de eerste beste EO-film uh, zit ik ook te janken. Maar, maar, uh, goede maar kunst, dat wil je niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar, maar, maar, maar, maar, maar echt goede kunst, die, die grijp je echt bij je kloten of bij mm -hmm. je keel. Mm -hmm. Dan krijg je een white-out of ja. een black-out. Ja. De titel van die expositie in Amsterdam is white-out. Ja. Uh, kan je dat eigenlijk toelichten? Want blackout snap ik nog wel. Ja, het is een woordspeling natuurlijk met blackout. Maar en wat ik net zei, het is het beste wat, wat kan gebeuren als je iets goed ziet, is, is even de blackout, even het vacuüm. Dat, je, dat je, je, je mind, je, je ratio, niet in staat is om te redeneren of om te, te, te beargumenteren wat je ziet. Mm -hmm. En dat doet goede kunst. Mm -hmm. Als je dan naar de af... Want, want, want dit is ik zeg op... niet dat ik goede kunst nu meteen heb gemaakt met Whiteout. Het is een titel. Dit is, dit, is ook... dit, is, en... dit is de neerslag van je afgelopen jaren. En dit waren, hoe je het ook bent of keert, best stevige jaren. Je, je, ja. was, je was getrouwd, je bent gescheiden. Dus je ja. kunt zeggen dat dat niet gelukt is. Ik weet ja. niet of je dat zo mag formuleren. Ik neem die vrijpostigheid om dat nu zo te zeggen. Misschien vind jij het wel gelukt. Nee, vind ik, vind ik wel... Ja, Ik heb, dat, ik heb ook ernstig... Uh gestreden daarvoor om ja. het... Uh, om het uh, maar nee, tuurlijk, dat is... Ja, dat is toch een soort... En nu zie ik het niet meer als een mislukking, maar toen wel. Van, daarom, daarom hou je zo lang vol en probeer je zo, ja. zo hard. En je hebt twee ouders uh, vrij vlak na elkaar begraven. Dat zijn dingen die je natuurlijk uh, heel erg bepalen. Ja. Wat, hoe heeft, heeft dat je artistiek bepaald? Nou, ja... Uh, ja. Het werd stil. Ze het gewoon een tijdje stil. We... Kan wat, wat het doen de, Wat doen deze dingen met, uh, met mij als kunstenaar? Want, uh, ja, dit... ik, ik, ik, ik zei net al zoiets van, ja, het is net zo urgent als, als, als iets triviaals... of iets, iets gewoon alledaags wat vandaag is gebeurd of, of, of morgen. Ja, maar, maar, maar dat eerst, is het natuurlijk niet. Want het verhield je heel erg tot, tot zeg maar, de... Ja. heel veel mensen, de samenleving. Ja. Maar daar zit ook nog wel een zekere mate van abstractie in. Nu heb je gewoon ook te maken met de dingen... Ja, het leven is eroverheen geweest, om het ja. maar zo te zeggen. de essentie. Nou ja, het lijkt me dat, ja. dat je tot een Dood is de... essentie. Ja. ja, dat is keihard. Ja. Uh, ja, vind ik een moeilijke eigenlijk. Ik, zeg niet, ik zit niet zo snel met mijn mond vol tanden... Maar, uh -huh. uh, maar ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen... wat dat dan precies met je doet... En om, om nou te zeggen dat er, uh, dat er extreem veel meer dood in mijn werk zit... of uh, liefdesverdriet, of, uh, nee uh, dat weet ik niet. Ik, ik, ik, heb, ik heb nog meer de, het gevoel... Uh, kijk, ik, als er, die, die, erge, die die essentiële erge dingen die je overkomen... die elk mens overkomt, die, die, die maken je... en dat zijn wel een enorme uh, cliché wat ik nu zeg... die kunnen je ook sterker maken als je daar weer doorkomt... en, en toch, je, toch je overeind komt en verder komt... Er, ja, ik denk dat jij er ook een heel goed voorbeeld ik, van bent. Hè? Ik, ik kan daarover Wat meekrijpen. ik van je weet. Ja. Uh, dus dus uh, ja, je grijpt dan. Uh, ik, ik, ik kan zeggen dat ik eigenlijk mijn beste werken maak vanuit. dus, dus ja, vergeef mij deze. deze dit dit stereotype vanuit het lijden eigenlijk toch. Als ik verliefd ben en heel blij ben, dan. Uh, dan, uh, Ding, ja, ze schilder je alleen roze van. Het is heel goed dat het heel slecht met Feyenoord altijd gaat. Weet je? Want <laughs> daar, dan leid ik mee. Feyenoord is ook een soort geloof. Dus, <laughs> oh, Sorry. Gewoon in Sorry. Één, adem, in één adem krijgen we gewoon Feyenoord. Ja, dit ja. is allemaal ajax man. We zitten hier in Amsterdam. Ja, we zitten, dit is een heel gevaarlijk spel. Er zitten daar een paar mannen achter het raam... die, die nu heel langzaam doodgaan. Dat is... Leden, is de leiden mee. Okay, dus ah, het, dat de is de goed, ja. dan toch even de Maar ook, ik leid meer gewoon omdat je gewoon in één roekeloze handeling ja. gewoon ja. leiden en leiden. Nou ja, het ene nou, is met een korte eind, het andere is met nou, een Nou, maar korte. dat is misschien ook wel ja. wat, wat, wat, wat een van de kenmerken is van, van, uh, van het werk ook. Dat dat, dat dat naast elkaar kan. En dat, en dat het één uh, niet meer waard is als het ander. Dus je kunt een werk maken waarin het Waarin je heel diep gaat uh, in je gevoel over iets. Of over, nou, laten we mijn moeder als onderwerp yeah. nemen. Maar op hetzelfde moment relativeren. Of, of laat je iets anders binnen hetzelfde werk zien. wat het volledig. Uh, op zijn kop weer kan zetten. Ja, want het is ook licht en het is ook veel met een knipoog. Er zit veel humor in je werk. Ja. Zo werd je ook aangekondigd, maar dat is ook zo. Ik heb nog een, een mooie uitspraak van Rutger Ponsa. Hij is criticus beeldende kunst bij de Volkskrant. En hij zei, je moet zijn werk, van jou dus David... Ja. in breder perspectief zien. In zijn beelden zie je een hoop rommel verwerkt. Maar er zitten wel degelijk klassieke principes achter. Zoals van harmonie en van opbouw. Je moet Davids werk ook in zijn geheel bekijken. Bijvoorbeeld dat beeld de Anita in Rotterdam in de openbare ruimte. Dat is echt een badebeeld. Opgebouwd, uit allemaal rotzooi. Hij is in staat zo'n markant beeld te ontwerpen. Het is een beeld dat opvalt, dat discussie uitlokt. Hij heeft maling aan de klassieke dogma's. Het is een goed gedoseerd beeld met een fantastisch kleurgebruik. En als je het alleen bekijkt op esthetisch genoegen... ja, dan zullen veel mensen afhalen. Haken, de verhalen van David hoorde, horen erbij. Ja, mooi. Zo ga je ja, dan uh, en de en, esclopedie in straks. Ja. <laughs> <laughs> Wikipedia, maar dat kun je dan ook weer veranderen. Ja, zelf, dat zelf geloof ik. Nee, maar dat, de, wat, wat, wat, wat wel belangrijk is... is de verhalen horen erbij. Ja, het narratieve. En dat is misschien om weer terug te gaan... even naar uh, de ontdekking uh, van, van die verandering in het werk... En, en die perceptie. En wat kan ik ermee? Is dat ik de menselijkheid heel belangrijk vind... en mensen vertellen elkaar verhalen. He, wij wij dit, dit, dit, dit, dit programma sprek. gaat daarover, dat het gesprek. Ja. We, we praten met elkaar, maar ons, ons praten is vaak gelardeerd door, door anekdotes, door roddel, door achterklap, door uh, het nieuws. Ja. Uh, ja. Enzovoort. Dus, dus en en daar, uh, daar valt ontzettend veel uit te halen. En, uh, en, en dat is voor mij. Uh, en dat was bijvoorbeeld. In, uh, ja, dat is de, anekdote. Illustratief, dat zijn eigenlijk een uh, soort oude. Uh, vloeken in de kerk van de hoge kunst. Hè? En, en, ik heb en dat da en heb je daar doorbroken? Heb ik, nou ja, voor mezelf in ieder geval wel. Ik weet niet of ik dat, wat voor effect dat verder heeft gehad. Maar, uh... Ben je daar altijd vrij stoïcijns in geweest? Heb je je niet laten raken door hoe daarop gereageerd werd? Want daar werd op gereageerd. Ja, maar ik kreeg toch op, op, het, het, altijd dubbel. Want ik kreeg toch ook altijd wel die, uh, de bevestiging... dat het wel heel handig getekend was of... of dat het helemaal nergens op sloeg wat ik deed, maar... Ze maar, zagen je skills wel. Ja, ja, ja, ja, dat weet wel... Ja, zeker. Maar, maar volgens mij ben je ja. ook wel dol op die, op die enigszins outsider... Uh, dol op? Dat doe ik niet bewust. Ik ben niet aan het provoceren, volgens mij bewust. Dat kan, dat kan, het, is gewoon, het zit gewoon in je natuur om... om, om ja, om dan iets, iets. Over Feyenoord te beginnen terwijl je in Ajaxland bent. <laughs> dat soort Maar even over Anita, trouwens. Dat beeld ja. wat Rutger We hebben nog één minuut, hè? Uh, Rutger zegt. Ja. Dat, dat, dat is dus uh, sinds de zomer is aangereden hè? Op, de, op de Blaak, Eendersplein. Oh, dat... dus, oh, dus, dus is een dus dronken het... automobilist volop ingegaan uh, op nu? een zaterdagnacht. Valt en die is nog... dus al vier maanden van de sokkel, er dus staat niks. Maar hij komt. Dinsdag ga ik hem afronden. Uh, hij komt uh, denk ik voor het einde van het jaar terug op de blaak. Er wordt gesuggereerd uh, in heel Nederland eigenlijk dat het een teleurgestelde Feyenoord-fan was die, uh, die er zwaar op ingereden heeft. <laughs> ik weet niet of dit waar is. Jij bent op je tegel lekker bezig geweest. Ja, oh. Ik zei van, als je nou... Jij zei zou ik een tekening maken? Ik zei ja, want die wordt heel veel geld waard, want zo gaat dat gewoon. Zo'n vierkante 30 centimeter of 15 centimeter uh, van David Baden, nou dat is toch al snel. Ik denk zo'n... Ik denk dat dit al wel duizend euro is wat je hier op tafel hebt liggen. Ik zeg niks. Nou, ik, denk, ik denk, het wel. Maar het is niet, ja, het is tekst, hè. Ja, ik maar, heb white out. Ik maak die witte tegel maak ik nu zwart. Zwart. En uh, de. In het wit de ja, letters. het is een beetje flauw. Maar ik ben niet altijd origineel. Hè? Dat hoeft ook niet. Uh, het werk van deze man, man. Is, uh, is, uh, ja, is eindeloos te zien. Uh, zowel in de fundatie in Zwolle als wel in uh, Kers. De galerie in, aan de Lindengracht in Amsterdam. Twee dingen komt zometeen na acht uur. En deze week is de aandacht voor 200 jaar koninkrijk. Nou, daar weten we alles van. Daar is, dit tropische fundatie is daar, heeft daar ook mee te maken. L.S. de Bruin ontvangt de oudste nog levende premier van Nederland. Piet de Jong. Zometeen na acht uur. Je bent ook nog Artman hè trouwens met Jasper Krabe. Ja, dan gaat het als het goed is volgend jaar weer lopen, maar op een andere manier. Op een... En we hebben te weinig over de IBB gesproken, Instituut Werner Ja, ik weet. Mensen het. gaan daar eens op die site kijken, Curaçao. IBB Curaçao. Prachtig instituut. Dankjewel. Dank, meneer Bade. Dit was aflevering 2737. Morgen praten wij met Frans Oremus over zijn boek. Ik vertel het niet meer op feestjes. Tot dan. Radio 1. kennisstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Radio 1 presenteert... En wat heb ik voor u meegenomen? Pekelvlees. Heeft u de trekken? Oh, heerlijk.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 Dit is Radio 1.